Vandaag in deel 6, de aframmeling. Het was volop winter nu. De daken van de huizen, de bomen en de wegen zagen wit van vers gevallen sneeuw. En nog altijd dwarrelden de vlokken neer. Soms sloeg de koude noordenwind in de dichte vlokkendom en joeg ze in vliegende vaart ver door de lucht. Het was koud, Bibberkoud. Niemand waagde zich op straat die er niet noodzakelijk moest zijn. Kees was middags thuisgekomen, met een neus en bloedrode oren. Ah, wat is het koud. Ah. Nou, kom maar gauw bij de kachel en drink eerst een kopje met warme eens leeg. Moet je vanavond nog naar de repetitie? Ja moeder, het is vanavond om uh, zes uur in plek van om vijf. Ach ach, zou je maar niet thuis blijven met zo koud. Een keertje overslaan zou meneer Kaplan je heus niet kwalijk nemen. Nou, wel nee moeder, ik zal heus niet bevriezen hoor. Ik kan best tegen de kou. Ja, maar. Och, moeder, laat me naar nou mijn gaan. Ik zal mijn dikke das omdoen. Uh, mijn kraag opzetten. Mijn oorlappen naar beneden slaan. en wijn, mijn kruik op mijn schoenen leggen. Mijn kousen volstoppen met kranten. Mijn jas mee. met. Uh... Schij maar uit, schij maar uit. Je zou wel even het pakhuis lijken. Kees wist dat hij gewonnen had. Hij mocht. Met smaak in een beker beker leeg En begon daarna aan zijn huiswerk. Het was een hele brok deze keer. En makkelijk was het niet. Voor Kees echter. Was het niet zo'n grote toer om het af te krijgen? Hij kende de spullen van school altijd op zijn duimpje. En iedere jongen in de klas was ervan overtuigd. Als Kees het niet wist, dan konden ze allemaal de mond houden. Na een uurtje werken klapte hij vergenoegd zijn boeken dicht. Schoof zijn schrift opzij en veegde zijn pen aan zijn haren af. Dat vond moeder altijd zo vervelend. Kijk nou eens, daar heb je weer zo'n vieze streep in je ja. haar. Och, uh, dat is waar ook. Dat is tegen als ik verkocht word. Uh, hoe laat is het, moeder? Half zes jongen? Oh, dan uh, zou ik eens opruimen en eens gaan. Het uh, repetitielokaal is ook goed verwarmd, toch? Pak jij er maar goed in, hoor. U weet toch wat ik gezegd heb, hè? He? Moeder lachte eens, maar kwam toch nog even helpen. Zijn jas toeknopen en zijn das nog eens goed stoppen. Toen hij vertrok, zat Kees lekker ingebakerd. Zijn zwarte zak met het instrument had hij aan zijn arm bengelen. Over de schoorweg donkerde de avond. Kees zette er een drafje in. Het viel nog niet mee, dat lopen over de sneeuw. Telkens gleed hij uit en een paar maal was hij bijna flink gevallen. Hij deed er langer over dan gewoonlijk, eer hij op de steenweg was. Hij en viel hij ten laatste in het repetitielokaal binnen. Het gaat met stomen, is het niet Kees? Hij is bang in het donker. Bang? Bang? Pfff, je bent zelf bang. En uh, het is nog niet al te koud ook. Ik heb koude voeten. Hoe kan dat nou Franske? je met zulke spillerbeentjes. Dan gaat de toch net en afzeker. Franske wou nog iets terug zeggen, maar de directeur tikte met zijn stokje op de lessenaar om stilte. Franske gaf Kees een stond tegen zijn arm. Hé, hey, kijk uit voor mijn instrument. Dat is er wel gezond voor. Die moet zijn eigen warm rollen. Nikkertjes' een bruin gezicht werd paars van ingehouden lach. Frans stond met een verlegen gezicht naar het instrument te kijken dat Kees opraapte. Gelukkig, geen buts erin. Jongens, zijn jullie handen warm? Bijna meneer, het topje van mijn pink is nog een beetje. Heel de zaal schokte. Meneer Kappelaan ook, de dikke mocht wat meer kwinkslagen verkopen dan een ander. Het tweede paar tikjes volkomen stilte. De directeur begon altijd met een paar oefeningen voor het lenig maken van de vingers. Dan bliezen ze wat door elkaar, elk zijn eigen wijsje. Bepaald muzikaal klonk dat niet. De jongens hadden er altijd een hekel aan, maar het moest. Want de directeur zei dat je anders nooit flink en vlug kon leren spelen. Na die oefening begon de eigenlijke repetitie van het muziekstuk dat ze aan het instuderen waren. Ieder had thuis zijn eigen partij moeten leren. Dat vonden de jongens wel prettig. En het moet gezegd, ze deden hun werk met ambitie. De directeur had er zelf pret in, dat het zo goed ging. Kees blies dat zijn wangen de bol van stonden. Hij had een gebrek, en dat had de directeur hem al vaak gezegd. Hij kon niet stilzitten. Zelfs onder het blazen bengelde zijn benen heen en weer. Hoe vlugger de muziek ging, hoe harder Kees zijn benen schommelde. Hij had het weer erg te pakken vanavond. Hij blies en blies en zijn benen werkten even hard. Ineens... Wat doe je nou, Kees? Dat ding viel boven op mijn kop. En kijk eens, mijn instrument heb ik van schrik laten vallen. Oh, ja, daar komt u ook niks aan doen hoor. Het gaf een hele consternatie. De jongens wipten van hun stoelen, de tromslager trommelde op zijn eentje nog een stukje verder. En de pistoolman blies zijn laatste adem door zijn instrument. Dat heb je er nu van? Hoe dikwijls heb ik nu al gezegd dat je stil moet zitten? Kees, Kees! Dat is de laatste keer dat ik je vanavond gewaarschuwd heb. Eerst je instrument op de grond en nu weer dit erbij. Het wordt te gek. Kees zat met een beduurd gezicht voor zich te kijken. Hij was er heilig van overtuigd dat hij het per ongeluk gedaan had. De dikke zat met een pijnlijk gezicht over zijn bol te wrijven. Ik kon er niks aan doen hoor dikke. Dat weet ik ook wel. Het duurde een tijdje eer alles weer op zijn poten stond. Daarna probeerden ze het nog eens en nu liep alles vlot van stapel. Het hele gevalletje scheen alweer vergeten. Zo. Klopt nu je mondstuk maar uit, dan zullen we een klein stukje theorie doen. De mondstukken werden uitgetrokken, uitgeklopt en weer opnieuw erin gestoken. Kees' mondstuk bleef maken. Hij kon het er maar geen geweld in krijgen. En toen de directeur al lang aan de gang was met zijn uitleg, zat Kees nog te vriendelijk. Verdraaid, was er nu toch een bus in gekomen met het vallen? Nog eens geprobeerd. Maar het ding bleef stroppen. De directeur had het in de gaten. Kees zag het niet. Zo was hij in zijn werk verdiept. Nog eens proberen. Maar door het irriterende geluid wat Kees veroorzaakte, hoorde de directeur het weer. Ineens, "Floep, zat het erin. Kees sprong recht. Zo'n klap gaf het in de stilte. Weer keek de directeur, maar zei nog niets. Kees droomde weer weg, toen er niets kwam. Zou zijn instrument nog wel gaan? Zou het misschien voorin verstopt zijn? Hij moest toch eens proberen. Even lucht te doorblazen, zachtjes. Dat er geen geluid uitkwam. Hij zette zijn instrument stiekem achter het dikke, zijn brede rug aan zijn mond en... Eruit, eruit. Jammer. Eruit, zeg ik. Hij rap een beetje. Kees had te hard geblazen. Maar nu was de maat ook vol. Kees kreeg amper de tijd zich fatsoenlijk aan te kleden. Hij kon vertrekken, zonder zijn instrument. Voordat hij zich rekenschap kon geven van wat er eigenlijk gebeurd was, stond hij buiten. Hij voelde de winterkou vastpakken. Gauw duffelde niet zich weer in en zette zich op weg. Verdraaid. Het was trop op stop geweest vanavond. En wat moest hij nou thuis, zeg ik? Eerlijk oprichten deed hij vast. Wat de vader en moeder kwaad zijn? En toch had hij niks expres gedaan. Zo denkend was hij de hoek van de Bokshorenstraat omgeslagen. En zo stond hij onder de lantaarn voor de kerk van de heilige Martelaren van Gorken. Net zag hij dat er iemand achter de grote arduinen zuil van de ingang kroop. De kleine deur in de grote poort stond open en er brandde licht in de kerk. Ineens bliksemde het door Kees' en Bol, dieven. Met een ruk was hij omgedraaid en in een ren ging hij terug naar het repetitielokaal. Hij bonkte de deur open en schreeuwde. Dieven! Dieven! Wat? Jij? Ben je nu weer hier? Weg! Ja maar meneer, het is echt, We zijn... Ruk in! Ja, was er Kees ging terug. Toch was hij een beetje huiverig om langs de kerk te gaan. Onder de lantaarn bleef hij even stilstaan. De deur was nu dicht en het licht was uit. Gut, er is niks meer te zien. Zou het nou toch de kosten geweest zijn? Nou, uh, dan zullen ze morgen mij wel uitlachen. Maar ja, het is beter zo dan anders. Inbreken vond Kees iets heel leers. Maar bij onze lieve heer inbreken vond hij het zo leers. Ja, hij wist niet hoe erg. In Biedig zette Kees zijn bed af toen hij het hele sacrament voorbij ging. En hij zei een hartelijk schietgebedje. Toen stapte hij er flink over. Het sneeuwde niet meer. Gelukkig. De sneeuw die er lag, gaf aan de donkere avond iets licht. Kees kon de weg goed zien. Dat vond hij wel gezellig. Want op de schoorweg... ...was het wel nodig, omdat er op zo'n landweg geen lantaarns is branden. Hij schoot goed op. En als spoedig was hij bij de eerste bosjes... ...die een eindje de schoorweg op langs de weg stonden. Ineens stond hij stil. Had hij daar niet horen fluisteren? En terwijl hij daar nog stond, zo luisterstil... ...voelde hij zich van achteren aangegrepen. Zo, wel aan de jong. Nou, ik Ah, om los. Stel jij of ik streek je neer. Hier. De slag op Kees zijn hoofd deed hem duizelig. De slag dreunde na in zijn hoofd. Het was hem of alle krachten hem begaven. Slap vielen zijn armen langs zijn lichaam. Het was dus in een droom dat hij nog hoorde spreken van Verrader, diefstal, kerk, je verdient de loon. Wat er verder gesproken werd hoorde hij niet meer. De mannen hadden hem losgelaten en waren gevlucht. Er vielen sluier over Kees en denken. En voor zijn ogen werd het donker. Als de avond rondom. En in dat donkere draaide een rood licht. En waren sterren. Dansende, schietende sterren. Kees liep als een dronken man, sloeg nog een paar maal met zijn armen in de lucht, dan viel alles weg. Kees lag bewusteloos in de sneeuw. De sneeuwkou bracht hem weer eventjes bij. Hij wilde opstaan, maar hij kon niet. Hij voelde zich zo moe en slaperig, hij zou maar blijven liggen en slapen, slapen en wachten. Hij voelde een stekende pijn achter in zijn hoofd en warm bloed dat langs zijn wangen liep. En zachtjes murmelde hij niet. Oh moederke, oh lieve snel nou op toch. Waarom niet dan niet liggen? Tresje, pa, help, moeder! Kees' zijn kopje zakte schuin weg in de sneeuw. Hij sliep zo zacht, zo stil. in de grote witheid en stilte van de barre winteravond. En zachtjes, o zo zachtjes. dwarrelden opnieuw de sneeuwvlokjes. als strooiden de engeltjes met kwistige hand. die wolligheid uit om Kees te dekken. En Kees sliep, vergetend in zijn slaap. wat er met hem gebeurd was en waar hij lag. En niet wetend wat deze nacht hem brengen zou, leven of dood. Langzaam dekte de sneeuw hem onder. Er kwam een man over de landweg, door de donkere avond. De sneeuw knierste onder zijn stevige stappen. Het was Kees zijn vader, die van zijn werk kwam. Hij stapte er flink over, in het blije vooruitzicht gauw bij een warm kacheltje te zitten. In de verte hoorde hij bassen. Vreemd vond hij dat, de hond was anders altijd zo rustig. De man dacht er verder niet over na en onbewust van wat er met Kees gebeurd was, stapte hij de plek voorbij waar zijn jongen lag. Kees was er even wakker van geworden en wilde roepen, maar hij voelde geen macht. En weer loopde hij weg in Gelukkig Vergeten. Moeder stond buiten in de kou en trachtte door het donker te boren met haar ogen. Ze wist niet wat het was, maar ze voelde zich zo ongerust... en al wel twintig maal had ze zichzelf verweten dat ze Kees had laten gaan. Daar kwam gelukkig vader al aan. Wat is dat nou? Och man, ik kan het niet meer uithouden. Kees is nog niet terug. Toe, toe. Kees loopt niet in zeven sloten tegelijk. Vader wilde haar geruststellen, maar het hielp niet. Samen gingen ze naar binnen. Moeder was nog niet binnen, of ze wilde weer terug. Och, vrouw toch. Blijf toch kalm. Ik begrijp niet wat je markeert vanavond. Ik weet het niet. Ik ben niks gerust. Om de toch keer te gaan, zou ik niet eens even gaan kijken. Och, wacht nog even. Het is nog niet zo heel laat. Weet je wat? Stuur Nero hem maar tegemoet. Nero was woest. Hij sprong en rukte aan zijn ketting tot brekers toe. Toen hij losgemaakt was, wilde hij achter het huis de velden in. Kalm tot, Nero. Allee, zoek baasje dan. Vader wees Nero de schoorweg op. Als een wervelwind stoofde de hond weg. Vader en moeder gingen weer naar binnen. Je laat de jongen voortaan maar niet meer gaan met zo'n weer. Het wachten duurde lang. Ze wachten tien minuten, een kwartier en nog geen kees. Vader begon zich ook wat ongerust te maken. Zo lang bleef de jongen nooit weg. Weet je wat, ik zal hem tegemoet gaan. Dat zei vader om moeder gerust te stellen. Vader pakte zich in en vertrok. Toen hij buiten stapte, hoorde hij in de verte Nero blaffen. Daar komt hij al. Vader schrok van het gehuil van de hond. Zo had hij Nero nog nooit gehoord. Zou zijn jongen nu toch wat overkomen zijn? Moeder, geef me een fietslantaarn Vlug kwam moeder ermee aandragen. Vader zette een stapje bij. Het lantaarnlicht zocht over de Witte Landweg. Daar zag je in het licht van de lantaarn Nero staan, huilend met klagend geluid, dat slechts onderbroken werd om een ding te likken dat onder hem lag. Vader snelde erop af, trok de hond ruw weg, die eigenlijk niet weg te slaan was. Bedolven onder de sneeuw lag zijn jongen, zijn Kees. God, mijn kind! De vader van Kees knielde bij hem neer in de sneeuw en veegde de sneeuw weg. Nero had hem al voor een deel blootgekrapt en je kon zien dat het beest geprobeerd had hem mee te sleuren. Terwijl vader nog bezig was. ...hoorde hij achter zich geblaf en druk gepraat. Een ogenblik later... ...zat hij in het volle licht van een partij sterke lantaarns ...van de maille Man, wat doe jij hier? Ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hier, mijn kind, mijn jongen. Ze hebben hem vermoord. Een vijftal maille chaussées... naast hem in de sneeuw. Een van de vijf pakte Kees een pols en voelde. Goddank. Nog niet dood. Maar hij moet direct naar huis. Jij helpt die man even... ...die jongen thuisbrengen. En jij naar de dokter. Voorzichtig werd Kees opgepakt en met een inderhaast uitgetrokken overjas gedekt. Een van de main droeg hem voorzichtig in zijn armen weg. Ondertussen vroeg de brigadier wie de jongen was. En of vader niet kon zeggen wat de aanleiding geweest kon zijn om de jongen te overvallen. Toen vader vertelde dat de jongen van de repetitie afkwam, onderbrak de Marchus hem plotseling met de vraag. Is dat de jongen die ze Kees de Douche noemen? Ja, ja, dat is hem. Verduiveld mannen, dan zijn we op een goed spoor. Man, straks hoor je alles wel. Ga nu eerst je vrouw maar wat voorbereiden. Het is vreselijk voor het arme mens. Plotseling hoorden ze alle heel in de verte een gaan aanslaan. En heftig tekeer gaan met telkens onderbroken woest huilgeblad. Dat is Nero, ik weet niet wat die hond markeert vanavond. Ik wel. Voor vader nog wat kon zeggen, waren alle verdwenen. De sloot over, de besneeuwde velden in. Vader holde de maatschossé vooruit, naar huis, naar moeder. Oh, mijn arm, arm kind. Moeder overdekte zijn gezicht met kussen. En zo teer en zacht als alleen een moeder dat kan, bette ze met natte doeken het bloed van Kees' zijn hoofd en zijn gezicht. Terwijl ze hem duizend lieve woordjes zei. En fluisterend wees geen groetjesbad. En Kees lag nog altijd in zijn verdoving. Bleek en wit lag hij in de witheid van het blanke bed. Soms rilde hij niet even. De koorts zal nog even hevig worden, je vrouw. U moet beslist bij hem laten waken. Dat doe ik zelf, dokter. Zo weer van sterven, dokter, mijn arme jongen. Ik weet het niet, juffrouw. De jongen is wel sterk van gestel. Ik kom vannacht nog even terug. Moet houden hoor, onze lieve heer zal wel helpen. Ja, dokter, die moet het doen. De dokter vertrok Het was nu stil in huis, zeer stil. Je hoorde niks dan een zacht gesnik van moeder, een verdacht gesnuif van vader en het ritselen van rozenkransstralen, die onophoudelijk door vaders grove de schoten. Met langzame plechtige haast tiktakte de grote staanklok de angstige uren en minuten weg. Er werd aan de deur gekrapt. Vader deed open. Door de kier vorm zich Nero binnen. Helemaal overdekt met sneeuw en modder en met een bloedende poot. Hij wilde recht naar het bed waar Kees op lag. Stel Nero, baasje is ziek. Met grote weemoedige ogen keek Nero vader aan. Als begreep hij wat hij zei. En kalm en rustig ging hij voor het ledekant op het matje liggen. En keek nu en dan eens naar zijn baasje. Vader waste Nero zijn poot af en deed er een doek om. Er zat een flinke snee in. Op Kees' zijn bleke wangen was hem losgekomen. Hevig lag hij nu te woelen in zijn bed. Ineens eens vloog hij rechtop, met beide handen vooruit, als wilde hij iets afweren. Met grote open ogen, die schitterden van koorts, keek hij zijn ouders aan en er klonk grote angst in zijn stem toen hij riep: Ah, niet doen, niet doen, niet steken, niet slaan. Nee, nee. Ik zal niks zeggen. Nee, niks. Ach, blauwe. Ach, tonero. Help. Woedend vloog de hond op. Zachtjes drukte moeder Kees terug in de kussens en schrijend vroeg ze hem stilletjes. Kees, hier is je moeder. Ken je me niet? Nee. Ach, blauwe. Nee. Moederke. Waarom moet je toch niet liggen? Het is zo koud. Ach, Theresia. Help. Doodmoe zakte niet achterover. Vader, hij sterft. O, oh, dokter, bent u het? Kom vlug binnen, hij sterft. Ik zal hem eens verder onderzoeken. Trek de dekens maar eens opzij en uh, kalm blijven, juffrouw. In angstige spanning wachten vader en moeder het resultaat van het onderzoek af. Toen de dokter eindelijk weer de dekens over Kees heen sloeg, stond zijn gezicht strak ernstig. Het is het beste dat u hem in een helder ogenblik laat bedienen. Oh mijn arm, arm kind. Och, mijn Kees, mijn jongen gaat dood. Blijf kalm, juffrouw. Ik zal wel even langs de pastorie rijden om de kapelaan te waarschuwen. En dan zullen we verder alles maar aan onze lieve heer overlaten. Zacht schrijend en biddend bracht de vader en moeder, na het vertrek van de dokter, alles in gereedheid voor de bediening. Een half uurtje later was meneer kapelaan er al, vergezeld van de goede zorgzame dokter. Vrede zij aan dit huis. Na een tijdje wachten kwam Kees wat bij. Vlug maakte de kapelaan van dat ogenblik gebruik. Bidden woonden vader en moeder de heilige handelingen der bediening bij. Na de bediening bleef meneer kapelaan nog even praten en vader en moeder met een paar woordjes opbeuren. Daarna ging hij met de dokter weg. Kees lag nu weer doodstil, zijn het hoofd in het zachte witte kussen. Nu en dan sprong hij recht en in zijn koortsige ijldromen riep hij en sprak hij met Celis en Tjupke of de andere jongens. Of iets te nero op of smeekte de blauwe zijn vader hem toch niets te doen en praatte over steden in de kerk en over de geheime gangen. Heel de nacht door voelde hij en riep en keek met wilde koortsogen. En dagen en dagen duurde dat zo en deed de hevige koorts, ten gevolge van het bloedverlies en de kou, hem zweven tussen leven en dood. Dag aan dag kwam de dokter verschillende malen kijken. Maar op een morgen, na een woelige nacht, waarin de koorts op zijn heven scheen, werd hij kalm en viel in een rustige slaap. Toen de dokter kwam en Kees zo zag, drukte die vader en moeder hartelijk de hand en zei... Proficial hoor, jullie jongen is gered. Moeder lachte blij door haar tranen heen. Ze was doodop van het angstige gewaken, dagen en nachten lang met slechts enkele uren rust. Vader wilde dat ze nu wat zou gaan rusten, maar ze wilde er niet van horen. Begeer dat ze was om het eerst bij Kees ontwaken te zijn. Na een tijdje ontwaakte Kees. Verwonderd keek hij om zich heen. Waar ben ik? Hier vent, ben je moeder? Kemenie, ventje. Moederke. Er kwam een glimlach op Kees' zijn lippen. Moeder schreide van blijdschap. Ze had het willen uitjubelen van uitbundige vreugde nu. Ineens betrok Kees zijn gezicht. Zijn ze weg? Jouw vent, wees maar gerust. Vader. Zo, mijn jongen. Nu maar kalmpjes blijven hoor. Probeer maar wat te slapen. Kees viel weer in een lichte sluimer. Er werd gebeld vader ging voor, er stond er maar een succe. Meneer, is de jongen al bij kennis? Jawel meneer, maar hij slaapt nu. Oh, gelukkig. Proficiat hoor. Nou, we hebben ze te pakken. Een man en een jongen. Daar sprak Kees in zijn eilen ook allemaal over. Hij praat over stelen in de kerk en nog zo wat. Kunt u misschien even meegaan naar het bureau? O, oh, jawel. Ik moet toch even gaan zeggen dat ik vandaag nog niet naar mijn werk kom. Vader waarschuwde moeder en reed met de man mee naar de stad. Onderweg vertelde de brigadier dat Nero de twee daders had opgespoord. Ze zaten boven in een boom. Nero heeft ze bewaakt totdat wij kwamen. En ze hebben geen kans gezien om eruit te komen. Het is een prachthond. Niets bang, hè? Hij had die twee wel even scheuren. Al pratend waren ze aan het bureau gekomen. Hier vertelde vader wat Kees allemaal gezegd en geroepen had nachts. Prachtig, man. Het zijn goede bewijzen tegen die twee en nu wil je zeker wel graag weten wie het zijn. Jazeker. Nou, je kent ze heel goed. De jongen noemen ze de Blauwe en... Uh... Alweer? Ja, maar nu is het afgelopen man, je kunt gerust zijn. We hebben ze vast en we laten ze niet los, dat verzeker ik je. God dank. We hebben het eigenlijk alle jongen te danken dat we ze nu hebben. Vader luisterde met belangstelling. Hij wist nog nergens iets van. ...omdat Kees het hem niet had kunnen vertellen... ...en de kapelaan en de dokter het niet gedaan hadden. En nu kreeg vader te horen dat Kees de kerkdiefstal ontdekt had... ...maar dat de directeur van de fanfare er niets van wilde geloven. Toch was hij een tijdje later eens gaan kijken... ...en werkelijk vond hij de offerblokken opengebroken en gelicht. Dadelijk had hij de politie gewaarschuwd en die was erop uitgetrokken. Wat er verder gebeurd was, dat wist vader wel. Je hebt een dappere jongen, man. En braaf is hij ook, meneer. En dat is voor mij het voornaamste. Ja, dat geloof ik meneer, als de jongen beter is, zal hij nog wel moeten getuigen. Alfan, dat hoort u nog wel. Wetenschap met de jongen hoor. Dank u wel meneer de politierechter. Het ging goed vooruit met Kees. Wel was hij erg verzwakt door veel bloedverlies en hevige koors, maar zijn sterk gestel won het en langzaam maar zeker genassie. Toen de lentezon haar eerste stralen wierp over de aarde en alles deed groeien in vernieuwd jong leven, mocht Kees, nog flink ingepakt, zijn eerste wandelingetjes maken. Wat vond hij het fijn dat hij nu de frisse buitenlucht met volle teugen weer kon inademen. Het was hem hard gevallen dat maandenlang er binnen zitten. En het was een groot offer geweest dat hij onze lieve heer had opgedragen voor de bekering van de Blauwe en zijn vader zoals meneer kapelaan had voorgesteld. Wel waren zijn kameraden dikkels gekomen. Jupke had geen enkele dag overgeslagen en de dikke had hem vaak een prettige middag bezorgd. Toch duurde het lang. En nu stond hij Midden in de herlevende natuur, midden in de wilde van uitbottende bomen en ontluikende bloemen, midden in de muziek van zingende vogeltjes. En met de natuur herleefde Kees. Hij voelde zich beter worden, iedere dag al meer. Opnieuw voelde hij zijn bloed bruisen door zijn lichaam, met nieuwe kracht. En toen boer Overste hem in het begin van de zomer, op een woensdagmiddag weer eens bezocht, zei hij die... Jongen, jongen, Kees wat zie je er weer goed uit. Wanneer kom je weer naar school? Uh, maandag, Broeder Overste. Is het heus waar? Wat een feest, wat een feest! En werkelijk stapte Kees maandags weer de klas binnen. Een gejuik steek erop en met z'n allen begonnen ze te zingen Lang zal die leven. Broeder Overste zong dat er mee. Kees had koekjes meegebracht, omdat de jongens zo goed voor hem gebeden hadden. Het was heel de dag feest in de klas. En Broeder Overste werd niet meer rust gelaten of hij moest een vol uur voorlezen. Kees was al veertien dagen weer in school toen er op een dag een brief kwam, dat hij voor het gerecht moest komen getuigen. Kees ging. Toen hij s'avonds thuis kwam, vertelde hij aan zijn moeder dat de Blauwe zijn vader veroordeeld was tot vele jaren gevangenisstraf en dat de Blauwe naar een tuchtschool moest. Het is erg voor zijn arme moeder. De mens kan er toch ook niks aan doen dat de twee zo zijn? Moeder, wat denk je ervan als wij ze eens hielpen? We zijn toch zeker christenmensen? Goed, we zullen ze helpen. Kees had stil zitten luisteren. Wat een bewondering en eerbied kwam er in dit ogenblik in hem, voor zijn brave vader en moeder. En graag wilde hij nu ook wat doen. Daarom vroeg hij, Moeder, mag ik er ziel nu en dan eens naartoe, iets naartoe brengen? Zeker, mijn jongen. Dat mag best. En zo kon men voortaan geregeld Kees naar de blauwe zo moeder zien stappen. Niemand kon begrijpen hoe zoiets mogelijk was en wat de jongen daar ging doen. Maar vanuit de hemel zag onze lieve heer wat Kees ging doen. En hij zegende iedere stap. Naar het zesde deel van Kees de Doos en zijn politiehond. Een hoorspel in zeven delen naar het gelijknamig boek van A.L. Redus. De rolverdeling was als volgt: Verteller Rob van Egraat, Kees Jeroen Franken, Moeder Ellen Matthijssen, Kapelaan Willy Michielsen, Celus Michel Viergever, Franske Koen Kerstens, Tjubke Nathan Schouteren. Directeur Errol Struik, Vader van de Blauwe, Guido Elzakkers, Vader van Kees, Wally Sepp, Marishaussé, Ad Zwagemakers, dokter Ger Koppens, Rechter Piet Jansen, Broeder Overste Arland Kloen. En de regie was in handen van Nel van Dort.